Goedemiddag allemaal. Het is vrijdagmiddag drie uur en dat betekent het Bartiméus iPhone en iPad vragenuur. Het is vandaag 21 juni en het is een heerlijke herfstige middag hier in de polder. Ik was net nog even met mijn hond buiten en we kwamen allebei kletsnat terug. Maar goed, we zitten nu binnen, dus hebben we daar niet zo last van. Ja, wat gaan we vandaag doen? Even uit het uh, blote hoofd. We beginnen met de vragen binnengekomen bij iAsk. En ik ga dat nu eens een keer niet vergeten. Dan gaan we de update, de lang verwachte update van de Daisy Laser app van Dedicon doen. Daarna komt Nens met een alternatief Daisy Worm. En ik heb me vanochtend en een begin van de middag... Uh, Verdiept in Recordium, daar zal ik straks ook dus iets meer over gaan vertellen. Dan gaan we verder met wat er tijdens de chat allemaal voor vragen bij ons allen opkomen. En we besluiten weer met de valreep en dan gaan we weekend vieren. Heeft nog iemand iets te melden? Dan beginnen we met de Daisy Laser App. En de vraag uit IASK? Fantastisch, was ik toch weer bijna vergeten. Hartstikke goed. Ja, er is één vraag binnengekomen uh, bij IASK. ...van Ruud van Zomeren... ...en dat ging over het labelen... ...van de namen... ...van apps... ...hij schrijft, hij heeft twee apps... ...die met bankieren te maken... ...hebben op zijn iPhone staan... ...de Rabo-app en de ING-app... ...en als je die installeert... ...heten ze allebei bankieren... ...nou, dat is inderdaad lastig... ...dus hij wilde ze hernoemen... ...en uh, op zich lukte dat wel... ...maar iedere keer kwam de oude naam terug... Nou, ik heb het net even zitten proberen. Ik heb zelf op dit moment maar één app uh, op mijn iPhone staan, namelijk de Rabo-app. En ik kan daar inderdaad zonder problemen Rabobank van maken. Ik heb mijn iPhone uitgezet, gereset en noem allemaal maar op. En hij blijft het bij mij gewoon doen. Ik geloof niet dat Ruud op dit moment in de chat zit. Um, ik heb dus geen idee waarom het bij hem niet werkt. Uh, zijn er anderen onder jullie die ook wel eens problemen hebben met het uh, labelen van knoppen of apps? En dat dat label dan vervolgens gewoon niet wordt gebruikt, vergeten wordt? Goedemiddag uh, Tom en allemaal, Roger hier. Um, uh, dit dit probleem ken ik niet echt, ik weet wel, als je. Dat heb ik toen hier ook eens in het vragenuur gehoord. Uh, als je een update krijgt van je programma wat je. Um, zelf een ander label hebt gegeven en je krijgt er dus een update van dan springt hij van wat ik weet weer automatisch terug naar de oude naam dat is correct, althans uh, daar heb ik ervaring mee en dat die ervaring heb ik ook uh, Roger die, uh, dan gaat hij weer terug naar zijn oude uh, benaming, dus dan moet je hem weer opnieuw labelen Oké, okay, nou, dat zullen we Ruud in ieder geval even melden. Uh, ja, verder heb ik dus ook geen problemen daarmee. Oké, okay, nou. Dat was de enige vraag die was binnengekomen. En dan ga ik nu de mic vastzetten voor de Daisy Laser app. Gisteren is dus de lang verwachte update van de Daisy Laser van Dedicon gekomen. En er is er al aardig wat over geschreven. Dus de meesten van jullie zullen dat al wel hebben gezien en ermee hebben geëxperimenteerd. Ik vind het zeker de moeite waard om dit hier in het Vraaguur even allemaal langs te lopen. boekenplank, koptekst. meer, jullie kennen mij, ik natuurlijk toch weer wat dingetjes heb gevonden. Oké, okay, hij is nu geladen. In eerste instantie ziet hij er net zo uit als we gewend waren. Menu, knop. Bovenaan de... Boekenplank, koptekst. De koptekst, boekenplank, even mijn spraak trage Spreeksnelheid, 45, 35%, 30%, menu, knop. De menuknop. Welspel. Gelezen 26 oktober 2012 om 23 uur 22 online. Online. Ik zie hier dus een aantal boeken staan van mijn boekenplank. En wat er nu is bijgekomen is dat hij aangeeft of je het boek online aan het lezen bent, dus aan het streamen. Dus ook terwijl je aan het lezen bent internet nodig hebt. Of dat het boek lokaal is en dan is hij gedownload naar je iPhone, want dat is dus een van de nieuwe dingen in de app. Je kunt boek nu ook downloaden. Vriend van de duisternis. Gelezen. 9. Het Arisakkoord. Een oceaan van sterren. Gelezen. 21. Het Arisakkoord. Gelezen. 20 juni 2013 om 22 uur 13. Lokaal. Oké, okay, ik ga hem eens even. Die is dus lokaal. Die heb ik gedownload. Um, ik zal straks vertellen hoe dat moet. Ik ga hem even openen. Het Arisakkoord. Gelezen. Het Arisakkoord wordt geladen. WT. Voortgang. 30%. Op het moment dat je een boek. Uh, opent en je veegt één keer naar 80%. rechts. Dan geeft hij um, zeg maar het uh, ehm aan de voortgang van het downloaden of downloaden moet ik eigenlijk niet zeggen, het openen. 92%. Van het 98%. Daar is de Boekenblank. Die. terugknop. Nou, boekenblank. terugknop, de bovenste knop. Hoofdstuk 69, pagina 262. Koptekst. De koptekst, dus hier hoor je waar je bent. Inhoud, knop. De inhoudknop, komen we zo op terug. Hoofdstuk, knop. Hoofdstuk, knop. Um, ja, hij heet hoofdstuk. Dit is eigenlijk de, de knop om de, uh, het niveau te bepalen... ...van de voor- en achteruitknoppen die links en rechts zitten. De mogelijkheden die je hier hebt... Attentie. kies het navigatieniveau. Hoofdstuk, knop, pagina, knop, zin... ...knop, snelheid, knop, annuleren, knop, zijn hetzelfde gebleven als die we al hoofdstuk hadden. Hoofdstuk 69, pagina 262, hoofdstuk, knop, vorig onderdeel, volgend onderdeel, afspelen, knop, bladwijzer. En knop. helemaal rechts onderaan de bladwijzerknop. Afspelen. Ik doe even afspelen. Hoofdstuk 9, pauzeren. Centraal Iran, 1 december, 22 uur 6 GMT plus 3 uur 30. Oké, okay. dit is nu nog hetzelfde verhaal. Uh, dit boek heb ik dus nu gedownload. Vandaar ook dat hij zo snel opent. Ik ga nu even um, iets laten zien wat bij mij niet goed werkt. En ik ben heel benieuwd straks of jullie dit herkennen. Ik heb het nog niet op het voiceover vorm gelezen. Maar nogmaals, de ding is er net een dag. Inhoud, knop. Ik pak de inhoud, knop. Inhoud, terug naar de speler. Als je dat doet, de heb je onderaan geselecteerd. Hoofdstukken, knop. 3. Drie knoppen. Hoofdstukken, pagina's. Knop. Pagina's. Twee van drie. Bladwijzers. En bladwijzers. Knop. Drie van drie. Uh, hoofdstukken is altijd geselecteerd. Dan krijg je een lijstje op je scherm met de verschillende hoofdstukken. Daar kun je op tikken en dan springt de deze lezer naar het de desbetreffende hoofdstuk. Activeer je pagina's, dan krijg je een lijstje van de pagina's. Bladwijzers. Ik pak knop. de bladwijzers. Drie van drie. Geselecteerd. Bladwijzers. Drie van drie. Nu veeg ik terug. Pagina's. Hoofdstukken. Knop. Hoofdstuk 69, 0 uur 35 seconden. Hoofdstuk 8, hoofdstuk, hoofdstuk 69, 0 uur 23. Seconden. Hoofdstuk 69, 0 uur 20. Hoofdstuk 69, 0 uur 20 seconden. Wat je nu hier hoort gebeuren is dat ik uh, tik op een bladwijzer. En die bladwijzer wordt niet geactiveerd. Uh, dat deed hij nog wel toen ik hem online aan het lezen was, maar niet nu ik hem lokaal heb uh, gezet. Um, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, hoofdstuk hoofdstukken. Hoofdstuk ik pak even de laatste bladwijzer. 35 seconden. Hoofdstuk 69, 0 uur 35 seconden. En die doet hij ook niet. Dus dat is in ieder geval het eerste probleem dat ik heb ontdekt. Uh, dat hij niet meer goed naar je bladwijzers gaat. Wat ik wel even nu ga proberen met jullie is als ik een, in deze situatie een nieuwe bladwijzer aanmaak. Terug naar de speler. Terug of je het dan wel doet. Hoofdstuk 69, pagina 262. Volgend onderdeel. Knop. Ik ga even naar hoofdstuk volgend 71. Onderdeel. Hoop ik. Oh, zegt hij. En vervolgens gebeurt er niks meer. Ik wacht nog even. Afspelen. Knop. Nou, ik kan maar even met pauzeren. 70. Hoofdstuk 70. Centraal Iran. Ik pak nog een hoofdstuk december, verder. Volgend onderdeel. GMT plus 3 uur. Volgend onderdeel. Hoofdstuk 71. Het westen van Iran. 3 december... 10 uur 51 GMT plus 3 uur... Oh, dat was niet bedoelig. Hoofdstuk Het westen van Iran. Pauzeer hem. Oké, ik ma maak nu een bladwijzer. Dat kan op twee manieren. Dat kan op de playknop dubbeltikken en vasthouden. Bladwijzer. Knop. Maar je kan ook hier een bladwijzer. Bladwijzer. Bladwijzer, bladwijzer aangemaakt. Mooi. Ik ga nu even een paar hoofdstukken terug. Vorig onderdeel. Knop. Vorig onderdeel. Vorig onderdeel. Vorige ik laat hem weer afspelen. Spelen. Knop. Stuk 9. Afspelen. Ik ben weer in hoofdstuk 69. en Hij begint en hij stopt. Dat heb ik met de oude versie ook regelmatig Kopt. gehad. Pauseren. En dat en is bij jouw mij jouw... nog steeds zo. In... Pauzeren. Ik stop inhoud. Knop. Ik ga weer naar de inhoud. Naar de bladwijzers. Bladwijzers. Terug naar de... Geselecteerd. Bladwijzers. Nog steeds geselecteerd. Pagina's. Hoofdstuk 72. Hoofdstuk 69. Ik pak eerst Hofstuk nog even eentje 68. terug. Hoofdstuk 68. En nu doet hij het Hoofdstuk 68, wel. pagina 261. Boekenplank. Ik ga terug. Knop. terug. Ik achter hem aan te gaan. Hoofdstuk. Knop. Kies het navigatie Hello. Hoofdstuk. Paar. Snelheid. Annuleren. Dat was de verkeerde knop. Inhoud. Knop. Inhoud. Bladwijzers. Hoofdstuk 1, pagina 8. 9 minuten. 21 seconden. Gesilieerd. Hoofdstuk. Hoofdstuk 72, 0 hoofdstuk 69, hoofdstuk 69, die doet het 39 seconden. En de nieuwe bladwijzer. Hoofdstuk 72, 0 uur, hoofdstuk 72, die doet 0, het ook 6 seconden. Dus er is een, een probleem, wat mij betreft, met het. Uh, uh, niet het zetten van bladwijzers, maar het uh, oproepen van de bladwijzers. Um, een ander puntje van. Uh, wat, ik had, uh, wat wij tegengekomen zijn. zowel op de iPhone van Lotte, en 4S, en op die van mij is dat je op de een of andere manier niet meer onthoudt waar je gebleven bent. Ik heb daar nog niemand over gelezen. En ik ben ook heel benieuwd of uh, er hier in, het, uh, in de chat al mensen zijn die dat hebben uitgeprobeerd. Maar nogmaals, dat horen we zo. Ja, dat, um, dat is één ding. Um, we gaan even terug naar de... Terug naar de speler. Terug, terug naar de speler. Hoofdstuk 68, pagina 261. Boekenplank. Terugknop. Ik ga ja, even terug... Ik heb hier op de een blak, boek staan. Op text, een oceaan van sterren, geselecteerd. Vriend van de duisternis. Gelezen. 19 oktober 2012 om 17.35 uur. 35, online. Dat is online. Ik wil het downloaden. Dan doen we het volgende. Je tik dubbel op het boek en houdt de tweede tik vast. Attentie. Vriend van de duisternis downloaden. 394,7 megabyte. Oeps. Download boek. Knop. Oké, okay, ik kan dus nu dubbel tikken. Geselecteerd. Boekenplank. Vriend van de Duisternis. Gelezen. 19 oktober 2012 om 17.35 uur. 35. Wachtrij. Staat nu in de wachtrij. Het ARIS-akkoord. Voortgang. 0%. Geselecteerd. Vriend van de Duisternis. Klik nog één keer. De vol. Attentie. Vriend van de Duisternis. Downloaden. 300. Downloaden. Afbreken. Knop. Downloaden. Afbreken. Attentie. Verwijder content. Wilt u de reeds gedownloade bestanden behouden? Wilt u de reeds gedronende bestanden behouden? Behouden. Knop. Verwijderen. Knop. Ik verwijder ze. Geselecteerd. Als je wil hoeveel zien duizend hoeveel duizend ruimte duizend dit duizend. allemaal inneemt. 19 oktober 2012 om 7... Stil maar. Als je wil zien hoeveel ruimte dit allemaal inneemt, kun je dat doen in instellingen, algemeen en gebruik. Daar vind je uh, alle apps staan en ook de bijbehorende documenten of de ruimte die door uh, de app en documenten... ...wordt ingenomen. Nou, Het is natuurlijk fantastisch dat we dit kunnen doen. Um, het, uh, ik, ik lees graag en veel. En als ik in de trein zit en ik wil de Deze Lezer gebruiken... ...zeker op het traject van uh, Lelystad naar Utrecht... ...heb ik uh, toch een aantal zwarte gaten in, uh, in de 3G-verbinding. En dan uh, ging de Deze Lezer toch redelijk plat vaak. Nou, daar ben ik dus nu vanaf, hoop ik, behalve... Dat ik dus nog steeds even niet heb opgelost hoe het zit met het onthouden van het laatst gelezen punt. en het werken met de bladwijzers. Dat is uh, dit deel van de app. Boekenplank. Context. En nu gaan we naar het menu. Menu. Knop. Menu. Verbergen nu. Knop. Dat wordt dus verbergen. Menu. Voeg toe. Knop. Een voeg toe knop. Vernieuwen. Knop. De vernieuwen knop, dan gaat hij als het ware weer even op je boekenplank kijken. en. Kijken of alles nog wel synchroon loopt. Instellingen, knop. De instellingen. Handleiding. En de handleiding. Zelf spel. Handleiding, okay. knop. Instellingen. Nou, de handleiding is natuurlijk heel handig dat die in de app zit. We gaan even naar de instellingen kijken of daar nog iets nieuws is. Instellingen. Instellingen sluiten, knop. De, het is. Um, ga zo even kijken, maar volgens mij werkt de, de scrub beweging niet om terug te gaan. Instellingen. Koptekst. Maar misschien inmiddels ook wel. Snelheid. Koptekst. De snelheid. Standaard snelheid 120%. Ja, ik lees dus op 120%. 120%. 5 van 14. kiezen op netwerkwaarschuwingen. Koptekst. <coughs> gebruik van mobiele netwerk toestaan. gebruik van mobiele netwerk toestaan. Schakelknop. Aan. Het is aan. Bericht bij mobiele netwerk. Bericht bij mobiele netwerk. Schakelknop. Uit. Zip voor download. Koptekst. Gezit banloden inschakelen. Gezit banloden inschakelen. Schakelknop. Uit. ...adversie, kooptekst, okay. zit downloaden, inschakelen, schakelknop, uit. Als je dat inschakelt, dan um, gaat het sneller om het boek naar je iPhone te krijgen... ...want het wordt kleiner. Alhoewel ik me afvraag hoeveel het kleiner wordt... ...want ik neem aan dat dit in een, uh, ik weet niet wat voor vorm het wordt gestreamd... ...maar vaak uh, zijn die streams ook al um, redelijk gecomprimeerd. Het is wel zo dat als het boek dan weer moet worden uitgepakt op je iPhone dat dat behoorlijk wat van je iPhone vergt. Dus um, je, je spraak, zeker op mijn iPhone 4, wordt heel erg traag. Dat zijn de instellingen. Even kijken of de set inderdaad werkt. Nee, die werkt dus niet. Dus je kunt, je moet echt... Instellingen sluiten. Knop. <coughs> de instellingen tekst. sluiten. Verbergen nu. Knop. Voeg toe. Knop. Voeg toe. Bibliotheek. Naar de boekenplank, knop. Onderaan hebben we twee knoppen. Geselecteerd. Bibliotheek, knop. Eén van twee. De bibliotheekknop. Aanwinsten, knop. En de aanwinsten, en de aanwinsten. Twee van twee. knop. Tik je die dubbel, dan krijg je het scherm dat we allemaal kenden van uh, de vorige versie, waarbij je verschillende categorieën zag van uh, nieuwe boeken en daar een boek van uh, kon kiezen. En dat werd dan op je boekenplank gezet. Geselecteerd. Bibliotheek, nou, Bibliotheek is een natuurlijk heel threem. erg leuk. Naar de boekenplank, knop. Bovenin de naar de boekenplank. Bibliotheek. Koptekst. Voer zoekwoorden in. Zoekveld. Zoekveld. Nou, we dikken dubbel. We tikken Zoekveld. Dubbel. Bewerkbaar. Voer zoekwoorden in. Uh, ik ben nogal een, uh, een fan van science-fiction boeken. Ik ga eens dus even kijken wat er uh, op dit moment beschikbaar is van Jack Vance. Hoofdletter V. Hoofdletter V. A. A. Spatie. N. N. Spatie. C. C. E. E. Zoek. De zoekknop. Aanwinsten. Knop 2 van 2. Een belletje. Naar de boekenplank. Bibliotheek van Z. Zoekveld. Wistekst. Knop. Zoek. Knop. Vraakhandel van Z. Lee. Boekerij. De domeinen van korripon, Van Z. Jek. Meulenhof en Science Fiction and Fantasy. Keurig hè. De Lokkende Verte. Van Z. Het Groot Drakenboek. Uitgeverij van stasi Van Z. De Chronieken van Kaadwal. Derde boek. Trop. De moet dus van K2, even kijken wat er D gebeurt. Ik tik dubbel. Titelinformatie. Bibliotheek. Krijgen we de terugknop. Titelinformatie. Titelinformatie. Koptekst. Titel. De kronieken van kadwal. Derde boek. 3. Taal. NL. Boeknummer. Grote. 220.2 megabyte. Review afspelen. Knop. Voeg toe. Knop. Je krijgt dan hier een voeg toe. Uw aanvraag wordt verwerkt. Grijs. Je kunt het hier niet direct downloaden. Tenminste dat heb ik nog niet gevonden. De aanvraag is verwerkt. Titelinformatie. Koptekst. Um, open dit boek in de speler. Dat zullen knop. we hem even doen. Dat voegt ook, die voegte-knop. Dus derde de boek, terwijl wordt geladen, weglatingsteken. Die voegte-knop verandert dus in open in de speler. Voortgang, 0%. Dat moet natuurlijk niet zo lang gaan duren. Oh boekenplank. Koptekst. Daar hebben we het uh, vervelende pingeltje weer. Verbergen nu. Knop, voeg toe. Vernieuwen. Knop. We zullen even op vernieuwen. Gese geselecteerd. Boekenplank. Geselecteerd. De Kronieken van Kaadwal. Daar Derde is het. Nieuw um, online. Waarom die geselecteerd is, is me niet helemaal duidelijk. Ik heb dat wel vaker gezien. Een oceaan van geselecteerd. De Kronieken van Kaadwal. De Kronieken van Kaadwal. Derde boek. We openen de kronieken van Kaadwal. Derde boek. Voortgang. Heading 1. Boekenplank. Terugknop. Heading 1. Kop. Afspelen. Knop. Ik Pauseren. Even kijken of dit gaat werken. Afspelen. Knop. Niet. Dit is een uitgave. Pauseren. Plank. Knop. ...voor dit digitale gesproken... Volgend onderdeel. Ik pak een Ik stem daarmee in... Fonds te verschaffen voor het openen van een vrij omvangrijke rekening... ...bij de bank van Sumyana. Pauzeren. Oké. Okay. Pauzeren. Um, Afspelen. Nou, wat ik net al heb laten zien... ...het boek staat nu op mijn boekenplank... ...en als ik dubbeltik en vasthoud... ...dan kan ik het boek downloaden. Um, ik denk dat ik er dan wel zo'n beetje ben. Uh, het is nog wel zo dat... Um, ...nog één ding boekenplank terugknop het verwijderen van boeken boekenplank koptekst verbergen voeg toe vernieuwen instellingen handleiding knop vuilspel gelezen 6 Gaan 20 we oktober gooien. 2012 om 23 uur 22 om. is een kwestie van verticaal vegen verwijderen en tikken. vriend van de duisternis. en de boek is weg. handleiding knop dat is ook lekker makkelijk het is dezelfde manier die je kunt gebruiken bij het verwijderen van mails um. Ja, er waren dus... Uh, ik had jullie twee boek vragen doen, gesteld. Ik kon even niet zo goed verstaan wat ze zei, maar goed, maakt niet uit. Um, de eerste was of jullie het herkennen dat uh, bladwijzers niet werken op het moment dat je een boek lokaal hebt gezet. En of jullie ook gemerkt hebben dat hij niet uh, weer start op het punt waar je gebleven was met lezen. Ik geef de microfoon vrij, ik ben heel benieuwd. Het blijft helemaal stil, dus nog een negatief en nog een positief antwoord op mijn vragen. Um, misschien is het wel leuk uh, als jullie dat ook eens zouden willen uitproberen, als dat mogelijk is. Om te kijken wat jullie ervaring is hiermee. Oké, okay, ik geef hem nog één keer vrij. En daarna mag Nens met Daisy Worm. Hebben jullie al gezocht op jaren en zo? Ik heb wel een keer het woord hoorspel gewoon ingetikt. En dan krijg je een aantal hoorspelen. Maar met jaren is het me niet zo gelukt. Nee, dat klopt. Uh, dat heb ik ook als vraag ergens in het forum gezien. Uh, de, de, de zoekopdracht is eigenlijk de simpele zoekopdracht die je ook op de site vindt. Uh, dus als je de site gebruikt, dan heb je bij, uh, als je op je eigen pagina zit en bij boeken kijkt, dan heb je gewoon zoek in de catalogus en een editveld. Net zoals hier waar je een naam of een titel intikt in de hoop dat je er dan iets uit krijgt. En een uitgebreide zoekfunctie zit hier nog niet in. Ik heb zelf ook nog een vraag um, die ik ook nog even zelf ook wel kan uitzoeken. Dat is of je nu alleen maar boeken kunt uh, vinden die ze ook kunnen streamen. Want als je op de site kijkt dan is er nog wel degelijk verschil tussen um, streamen, boeken die je kan streamen en boeken die je uh, alleen maar via uh, zeg maar een DCCD in huis kunt krijgen. Ik neem aan dat op een gegeven moment alles wel gestreamd kan worden, maar het is op dit moment nog niet het geval... Dus ik vraag me af of je inmiddels al alles uit de catalogus op je iPhone kunt zetten. Heeft dat ook niet met de kwaliteit van de, de, het boek te maken dat ze hem wel of niet kunnen streamen? Of te, de, de, de oude kwaliteit van die banden bijvoorbeeld? Volgens mij heeft het ermee te maken dat die boeken die niet gestreamd kunnen worden, dat die nog in productie zijn. Nee, daar heeft het zeker niet mee te maken. Want het gaat dan toch ook om boeken die je gewoon wel op deze cd kunt lenen. Maar die zijn dan nog niet te streamen. En uh, nee, het heeft volgens mij niet met de, de, de datum van de boeken of de oudheid van de boeken te maken, want het boek van uh, de Kronieken van Caldwell van Jack Fence is al een behoorlijk oud boek. Ja, de kwaliteit uh, verschilt nogal, dat komt omdat de bibliotheek uh, ook in verband met ruimtegebrek nooit de moederbanden heeft bewaard van gesproken boeken, maar de eerste cassettekopie. En zou daar niet een probleem kunnen liggen? ...voor het streamen bedoel ik? Geen idee, nogmaals... Uh, ...die boeken kun je wel gewoon op cd uitlenen... ...dus de digitale bestanden zijn er... ...dus er zal een andere reden zijn... ...waarom ze niet gestreamd worden... ...misschien moet dan toch nog een iets ander formaat worden gekozen... Uh, ...wat audio betreft... ...dan dat ze op de cd zetten... ...geen idee, dat zouden we eens aan Dedicont moeten vragen... ...oké, okay, nou... Um, ...ik zou zeggen, dit wordt ongetwijfeld vervolgd... ...dit onderwerp... ...maar wat mij betreft... Uh, ...ga ik even een slokje thee nemen... En dan mag Nens verder met het volgende Daisy-onderdeel, Daisy Worm. Oké, okay, kan het ook trouwens niet een rechte uh, verhaal zijn over dat streamen? Nee, in ieder geval. Wat ik vandaag ga laten zien, of wil laten zien, uh, of wil demonstreren, is de Daisy Worm. Hij is al wat ouder. Het is ook een hele simpele Daisy-speler. Zit er zitten geen uh, toeters en bellen aan. Je kunt afspelen, je kunt uh, vooruitspoelen, je kunt achteruit spoelen... En uh, dat is het wel zo'n beetje. Dus er is niet uh, uitgebreide mogelijkheden. Wat er wel leuk aan is, is dat en anders is dan de Daisy laser, is dat je uh, als je deze bestanden op je computer hebt staan, dat je die uh, kunt importeren in de Daisy worm en daar kunt afspelen. Swim vervindeld. verpund Berichten. Dus beste geselecteerd, stand. Oké, als we kijken naar uh, deze spelers. die op de markt zijn. Dus ik moet even mijn. voor documentje erbij pakken. Um, eigenlijk, volgens mij, wat er nu nog alleen bestaat. en uh, verbeter mij als dat niet zo is, uh, is Re2Go. Een um, Engelse. Uh, Daisy laser. Ik heb hem nog niet helemaal goed bekeken, ik heb er even snel naar gekeken. En Daisy Worm, ook Engelstalig en die kost 89 centen. Dit is een open source Daisy speler. En die is gemaakt door een, uh, uh, hoe noem je dat? Nou, hij is in ieder geval in Australië gemaakt in opdracht van een blinde instituut of iets wat daarmee te maken heeft. Wat kun je doen met, uh, met de Daisy Worm? De Daisy Worm kun je bestanden van je computer naar... De deze worm ophalen, dat kan op drie manieren. Dat kan via iTunes. Zoals je dat bij andere apps ook kunt. Je gaat naar iTunes, naar de tab volgens mij, appjes. En daar kies je iTunes. En dan kun je aan de zijkant kun je een bestand toevoegen. En in dit geval moet dat een zip-file zijn. De tweede manier die je kunt gebruiken is een FTP. En daar kom ik zo meteen op terug. Uh, want dat is een optie die binnen de Daisy Worm zit. En dan hebben we nog een derde manier. En dat is de, een USB, uh, gewoon met de USB-kabel aan de, aan de computer vastzetten. En dan de software iPhone Explorer gebruiken. Maar ja, daar zet ik even mijn vraagtekentjes bij, want... Daar heb ik nog niet uitgebreid naar gekeken. Dat moet uh, volgens het verhaal wel de snelste manier zijn om iets over te zetten. Wat ik voornamelijk heb bekeken is die FTP. Ik ga. Deze worm opstarten? De Zoekveld. Ja. Deze worm. Ja. Even kijken waar mijn Zoekveld. geluid zit. Oké. Okay. Deze Worm is um, eigenlijk voor iPhone en iPod, zeg, zou ik zeggen. iPod Touch gemaakt. Dus hij is een kleine weergave. Ik heb een iPad. Ik kan natuurlijk weer rechtsonder op de twee keer drukken en dan wordt hij iets groter. Ik loop er even doorheen. Um, volgens mij had ik hem al staan. Ik ga hem even uitzetten, zodat ik bij het eerste scherm kom. Uh, even kijken, deze... Voor je zoveel notities. Sorry hoor, mijn excuses notities. niet zo goed. Dus ik hoor hem. boek. Oh, okay. Okay. Ik heb er op dit moment één uh, boek op staan, vandaar dat hij daar gelijk uh, mee opstart. Uh, bovenin staat de titel. Ik uh, veeg er even doorheen. Okay. Knop. De play knop, wat ik al zei, het is een Engelstalige, dus play betekent afspelen. Dit is als ik hier op dubbel tik, dan gaat hij het bestand afspelen van waar ik het laatst ben gebleven. Skip back, knop. Skip back, oftewel uh, terugspoelen, zeg maar. Skip forward. knop. Vooruitspoelen, dus uh, iets verder in het verhaal. Level, vers. Hij staat nu op level. Level, knop. Ik kan een level up. Preview section, knop. Preview section betekent uh, dat hij teruggaat in het boek, zeg maar. Dus het uh, boek is onderverdeeld in onderdelen en daar kan ik mee uh, in terug of vooruit. Next section knop. En dit is de next section, dus dat is het volgende. Level down knop. En de level down knop zit er. Geselecteerd. Dan heb navigation. ik, onder in beeld heb ik ook nog eens drie tabbladen zoals we dat noemen, hè? drie keuzes. En daar staat hij op Navigation oftewel op navigatie, dat is wat ik net heb besproken. De volgende is uh, in het midden de boekslist en dat is dus de boekenlijst als ik daarop dubbeltik. tik. refresh kom op. Hoor ik linksboven in de refresh boekenlijst, oftewel de boekenlijst verversen. Uh, dat is handig te doen als niet alle boeken tevoorschijn komen. Dan vervolgens... Selecteert de ooggetuigen. Audio niet het navigation. Hoor je dat ik hier de ooggetuigen heb gedownload. Dus dat is het boek die er als enig in staat. Dan ga ik naar de derde tab. Top onderin. Top. Rechts onderin. Dat zijn de, is de options knop. Audio schiklinkt. En daar begint hij linksbovenin met audio skip length. En uh, dat bedoelt moet je zeggen dat je kunt instellen van uh, dat, dat, uh, dat vooruitspoelen en dat achteruitspoelen. Hoe die dat moet hanteren. En die staat nu op 1 minuut. 1 minuut. 1 minuut. En dat uh, heb ik een uh, schuifregelaar die ik kan omzetten om te zeggen dat dat. Ja. Oh, dat dat. Uh, verder moet dan één minuut. Nou, hij staat standaard op één minuut, dat vind ik ad wel oké. Okay. Dan heb ik hier in de option tabblad heb ik nog de bo transfer books. About Daisy Worm. En About Daisy Worm. Nou, About Daisy Worm lijkt me duidelijk. Daar wordt wat verteld over wat Daisy Worm, van wie dat gemaakt heeft ad en dat soort dingen meer. Ik ga even terug naar de transfer books, want daar zit de optie voor de FTP. Als ik daarop dubbel tik, deze is de normale realiteit voor de transfer boekstore en front is devise. Dus in zo'n favoriete FTP-client please connect to 192.168.178.56 onport 21. Login met de username and and warm in en password in lowercase. Onze ROU heeft complete transfer in zo'n so tickless please press de transfer complete button below. Oké, okay, nou, hij heeft het uh, verhaal mooi in het Engels uh, verteld. Ik ga proberen om dat in het Nederlands uh, te vertalen. Um, de Dejiworm is uh, nu klaar voor uh, de uh, overbrengen van boeken naar je apparaat. Je kunt daarvoor gebruiken je FTP Client. En uh, dat is een stukje software dat op je PC of Mac moet staan. Nou... Ik heb beide eigenlijk eventjes heel snel gecheckt. Op de Mac uh, heb ik de uh, CyberDuck geprobeerd. En daar ging het prima mee. CyberDuck is een FTP-client. Die is toegankelijk. Um, als je hem uit de App Store haalt, dan kost hij geld. Maar als je hem van de website haalt, dan uh, is die gratis. Uh, er zit ook een ingebouwde FTP in de Mac... Uh, maar met command K kan je daar volgens mij komen, als ik me goed herinner. Maar dat liep niet zo soepeltjes. Dus ik heb uh, daar cyberduk voor geprobeerd. Voor de Windows computers. Uh, daar zit ook een FTP-client ingebouwd. Het, wat je moet doen is naar je Windows Explorer gaan. Daar uh, in het vakje gaan staan waar de normaal gesproken pad staat weergegeven. Daar vul je in. FTP, dubbele punt, slash slash. En dan het nummer wat hier wordt aangegeven. Dus in dit stukje hoorde je een nummertje tevoorschijn komen, wat begint met 192. En dat vul je erachterin en je geeft een enter. Vervolgens vraagt hij om een, een username, oftewel een gebruikersnaam. Daar vul je in daisy en het wachtwoord is worm. Of uh, worm moet ik zeggen. W-O-R-M. En de, en de gebruiksnaam is uh, D-A-I-S-I, -I, Griekse I, sorry. Dat moet ik even doorgeven. Als dat is gebeurd, dan kun je gewoon uh, bestanden overzetten, uh, zoals je dat be gewend bent met knippen, plakken of kopiëren, whatever you like, in je de client. En vervolgens wordt het weergegeven in je dashboard. En... Transfer complete knop. Onder dit geksje staat nog transfer completed, oftewel als het klaar is, dan dubbeltik je daarop en kun je -knop. Kom je vervolgens weer in je appje terecht? Ik ga nu weer terug even naar navigatie. Navigation. top één van drie. Ik pak even de playknop. Ik dubbeltik. Ik bel vanuit de van Berghout, Er is hier net een overval geweest. Skip voorwaarts. Ik skip voorwaarts een beetje. Skip voorwaarts. Oké. Okay. Pauzeer hem. Play hem weer. Oké. Okay. Next section. Next section. Nou, dit is een Preview. Preview. Preview section. Preview section. section. Nou, hij gaat er nu niet meer zo makkelijk doorheen. Ik weet niet. Ik heb hem al op hol laten gaan, denk ik. Maar... Uh, Preview section en next section, dat betekent eigenlijk gewoon dat je dus uh, terug kan gaan in de hoofdstukken of in de inleiding en dat soort dingen meer. Dus er doorheen, door het boek heen, dat had ik al gezegd. Nou, dat is een beetje deze worm. Ik hoor graag van jullie uh, wat jullie ervan vinden en of jullie betere, betere appjes hebben gevonden. Uh, ik ga nu de microfoon loslaten als ik hem kan vinden. Ja, nou dat is heel aardig en hij is goedkoop ook. Ik heb nog wel eens Voice of Daisy gebruikt en, en die heb ik nog steeds, maar al een hele tijd niet meer mee gerommeld, omdat ik hem toch wel best ingewikkeld vond, uh, zeker ten opzichte van de Daisy lezer. Uh, ja, het ja, over die FTP. Inderdaad kun je dat ook met Internet Explorer doen, dan doe je gewoon ctrl-o, alsof je een website wil openen en dan tik je in ftp... Www. En dan um, zeg maar de, de, de cijfers die um, het appje aan je geeft. Het ziet er wel even vreemd uit, maar je kan er gewoon keurig doorheen tabben. En nou ja, wat je maar wil, daar kan dat dus ook. Um, nou, mensen, uh, een leuke app en een goedkope app. Ik laat de microfoon nog even los. Middag allemaal. Hier is Bruno na lange tijd van weg geweest weer eens even. En jammer genoeg vanmiddag ook weer te laat. Want ik had eigenlijk ook wel iets te melden en te vragen over de uh, daisy laser. Maar dat heb ik uh, eigenlijk uh, ja, voor 80%, 90% gemist. En ik probeer nu ook mijn computer bij de les te krijgen. Want dat gaat toch altijd nog iets prettiger dan op de iPhone. Uh, wat dat deze daisy worm betreft. Eigenlijk is het zo dat uh, ik heb ze allemaal geprobeerd. Uh, de, de voice on daisy. De daisy worm. En die andere, die, uh, hoe heet die uh, read to go, die... Uh, die uh, uh, mensen die net noemde, <coughs> waarvan ik destijds in het begin, want die read to go is heel, die is het duurste, en die vond ik altijd het beste, die leek mij het stabielst, tot hij op een gegeven moment sprekend NVBS niet meer wilde lezen. En dezelfde ervaring had ik eigenlijk met uh, Daisyworm voor wat betreft een bepaald uh, blad van uh, België, het, uh, het hoorspelblad uh, Hoorzaak. Daar was ik op een gegeven moment, was de app daar volledig op gecrest. Ik kon een stuk niet meer terugvinden en toen kon ik uh, dat blad daar, ik weet niet hoe vaak, opnieuw opzetten. Wat ik ook deed, hij kwam nooit meer op de plek waar ik wilde zijn, dus dat schoot ook niet op. En die Voice on Daisy, die, uh, ja, die doet het gewoon wel, uh, wel goed over het algemeen. Dus die heb ik de laatste tijd ook steeds gebruikt. Ook een beetje omdat je nog steeds niet uh, offline kon streamen vanaf de, de uh, Daisy Laser App. En dan gebruikte ik hem hoofdzakelijk voor mijn uh, tijdschriften. Ik ben niet zo'n heel uitgebreide boekenlezer. Uh, ja, dit is het eigenlijk een beetje op dit moment wat ik er in zijn algemeenheid over durf te zeggen... Wat het niet meer kunnen lezen van deze boeken of tijdschriften betreft... ...zou je eens kunnen kijken hoe het zit met de DC versie um, Er is nog steeds, wordt er denk ik... ...nou ik weet niet of dat nu nog steeds zo is... ...maar er is natuurlijk toch al een, een, de, de standaard Vasseroep op een gegeven moment... ...en die is uitgebreid en we hebben deze versie 2. nog wat gehad... ...en volgens mij we ook al DC nog wat... En het zou dus kunnen zijn dat de app dat soort formaten niet ondersteunt. En als de producent een nieuw deze programma gaat gebruiken, dat zeg maar een deze versie maakt met een, een hoger nummer, dan zou je dus problemen kunnen krijgen met het afspelen in de app. Ja, deze worm speelt uh, deze 2.0 af. Ja, dat zou dus inderdaad het probleem kunnen zijn. Ik weet niet of je ergens kunt zien in een deze boek. Uh, welke DAISY-versie er wordt gebruikt. Heb ik zelf nog nooit naar gekeken. U zou eens kunnen kijken in die HTML-bestanden die daaronder hangen. Ga ik doen. Oké, okay, nog meer mensen die iets willen zeggen over DAISY-worm of andere DAISY. Een hoge DAISY-gehalte dit keer. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Want we lezen nu eenmaal met z'n allen boeken en tijdschriften. Ja, dat uh, gedoe van die uh, DAISY-versie vind je niet in die HTML-bestanden. Uh, maar uh, hoogstwaarschijnlijk wel in de master ja, klopt. In de NTC of in de maartelsmiddels staat het. Ja, die kun je gewoon met kladblok lezen. Dus dat moet je kunnen vinden. Ik gebruik uh, VOD als ik het gebruik. Maar ik heb wat moeite met via iTunes, iTunes een boek erop te zetten. Trouwens, laatst was mijn iPhone vol. Ik heb het maar 16 gig. Dat kan ook niet goed, goed gaan natuurlijk. Nee, nou ja, 16 gig. Zeker als we steeds meer boeken erop gaan zetten. Nu ook met, uh, met de Deze Laser App. Dan uh, gaat hij toch op een gegeven moment vol lopen. Oké, okay, dus... Uh... Uh, Bruno, je zou eens kunnen kijken in uh, die uh, uh, master.mil en, en uh, ccc.mil uh, bestanden uh, van uh, de tijdschriften die je net noemde. Oké, okay, dat was de DAISY. Dan gaan we nu naar het audiogedeelte. Ik zet de microfoon weer even vast. Ja, en hoe blij we waren met de DAISY-lezer, hoe minder blij ben ik met uh, de app die ik nu even aan jullie ga voorstellen. Recordium, daar is wat, afgelopen weken wat vragen geweest omdat er ergens informatie rond Zwierf al zou hij toegankelijk zijn. Uh, ook Ruud heeft er een uh, ajaaske ah vraag over gesteld of we daar eens naar wilden kijken. Ik heb al eens eerder een paar weken geleden van iemand anders een vraag daarover gehad. Uh, ik had een paar weken geleden ook al heel even vruchtig hem geopend en het was me toen wel gelukt om iets op te nemen, maar ik ben er dus. ...vandaag is wat dieper ingedoken. Nou, met het volgende resultaat... want ...dat wil ik jullie toch niet onthouden. Garageband. Recordium. Recordium. Even voor de mensen die nog niet weten waar het over gaat... ...het gaat Recordium. over een, een, een... ...weer een opname-app... ...waarmee je dus opnames kunt maken. Um, zoals er wordt geschreven... ...is het een app waarmee je... ...van allerlei formaten kunt opnemen... ...van slechte tot goede kwaliteit... Maar wat vooral um, wordt genoemd is uh, dat je kunt editen in je audiobestand. Je kunt knippen en plakken en selecteren. En dat zou natuurlijk heel leuk zijn als je met je iPhone uh, onderweg een uh, reportage wil opnemen. En ondertussen ook nogal wat kan knippen en plakken. Oké, okay, we gaan eerst onderin kijken. Settings. Knop. Zet list list. We hebben een... 25 proc 30 procent. 30%, woorden. Tekens. W-I-S-H. Hoofdletter I S T. De wish list. Nou, hebben we nog wensen? Ja, ik ook. Die zal ik straks uh, vertellen. Settings. De settings. We gaan even naar de settings. Dit is een Engelse app. Settings. Dun knop. Een dun. Audio quality. De kwaliteit van de audio. Low, knop. Goed. Knop. 2. Geselecteerd. Best. Knop. Hij 3 van 3. staat bij mij best. Hieronder komt te staan waar het dan over gaat: 8 kHz, 22 kHz, 44 kHz. Dat is de samplefrequentie. En even voor de duidelijkheid: de samplefrequentie, de uiteindelijke frequentie die je hoort, is de helft van de samplefrequentie. Dus staat hij op 44,1 kHz, dan zijn de hoogste tonen die hij daarmee zou kunnen opnemen ongeveer 22 kHz. ...ga je dus opnemen op 22 kHz. 22 kHz, dan gaat uh, uh, het signaal niet hoger dan 11 kHz. 44, de smallest size. Best voor voice. CD quality. Nou ja, wat je hoort is uh, op 8 kB is uh, kleinst 22 kHz. Ik heb een kB, zei kilohertz, bedoel natuurlijk 22 kHz is uh, goed voor stem. Want uh, we praten over het algemeen niet hoger dan 11 kHz. En de hoge toon in onze stem... Nou ja, goed, oké, okay, het kan. En um, 44,1 kHz is cd-kwaliteit. Dat klopt. Paf, knop, geselecteerd. Leef, paf. Oh, af, -knop. knop, audio cd-quality. Audio free. Audio free, de audio format... dat is de manier... Uh, waarop de audio wordt weggeschreven. De twee bekendste zeg ik maar eventjes, zo is WAVE, dat is uh, volledig ongecomprimeerd, recht toe, rechtaan. En MP3, en dat is gecomprimeerd, maar er zijn duizend en één andere formaten. AF, knop, 1 A. van 4, geselecteerd. WAVE, knop, af, knop, 3 ja. van 4, MP4, knop, 4 van 4. Ja, MP4 is um, een formaat dat uh, door Apple wordt gebruikt. 320 megabyte slash HR. 318 megabyte slash HR. 160 megabyte slash HR. 30 megabyte slash HR. Um, hier hoor je dan ook een beetje wat hij zegt is hoeveel megabyte het per uur kost. 100, 318 megabyte. 320 megabyte. MP4. Knop, 320 um, megabyte slash. 318 megabyte slash HR. Je ziet hier bij uh, WAVE, als ik het goed hoor staan, 318 megabyte per uur. Dat is voor één kanaal. Dus wil je een uur in Wave opnemen, dan heb je uh, eigenlijk iets meer, zelfs nog zo'n ongeveer um, 700 megabyte nodig. Op een cd'tje, dat weten we allemaal van het branden, op een gewoon cd'tje kan je ongeveer 700 megabyte aan data kwijt. En op een audio cd is dat dus ook ongeveer zoveel en dat is ruim een uur, 70 minuten muziek. Knop mp mpv, 320 meg. 330 megabyte. Other. Recording beep. Recording beep. Ik wil een beep bij het opnemen. Schakelknop. Aan. Reset tutorials. Knop. Oké, okay, nou, dit zijn de instellingen. Settings. Dun. Knop. En die zijn toegankelijk. Search by titles, text and notes. Nu text zit ik in het hoofdscherm, Dan heb ik search by titles. Je kunt namelijk, um, die geeft natuurlijk je audio een titel, maar je kunt ook notities aan de audio hangen en ook koppelen aan een bepaalde plek in de audio. Dat is natuurlijk heel erg handig. Wi-Fi normal, knop. Wi-Fi Nou, Je hoort hier al, de knop is niet goed gelabeld. Wat houdt dit in? Als ik hier op dubbeltik... Wi-Fi, attentie. Not connected to Wi Fi. u waren not connected to any Wi Fi hotspot. Hey, oh, u waren not connected to any Wi-Fi. Hey, oh, wifi. Oké. Okay. Okay. Nou, mijn uh, iPhone is weer van de wifi afgevallen. Uh, daar had ik het net al eerder over. Als die wel op de wifi had gezeten, had ik net zoals NEMS net een uh, IP-adres gekregen dat je moet intikken uh, in een uh, internetbrowser. Ik heb dat geprobeerd en tot mijn grote verbazing uh, kreeg ik de melding dat Internet Explorer niet wordt gesupport. Nou, toevallig had ik uh, even geen uh, Firefox voorhanden, Dus het is maar voordat men het weet. Wi-Fi, afbeelding, delete normaal, knop. Ja, en nu komen we dus aan een aantal knoppen die gewoon 1, 1, normal, niet toegankelijk zijn. Normal, want als ik er op dubbel tik gebeurt er niks. 1.9, general, virus. delete normaal. Knop. Rename normaal. Knop. Meeting. Delete normaal. Knop. Rename normaal. Knop. Lecture. Delete normaal. Dit zijn mappen. Rename normaal. En ik hoor idea. helemaal niks. Delete normaal. En Knop. het is nu nog erger, jongens en meisjes, dan vanochtend, want toen zag ik mijn bestanden tenminste nog. Rename normaal. Music. Create a new folder. Dan kan ik ook nog een nieuwe map maken. 3 files. 1.99 megabyte. Record. Knop. Een record knop. Ik ga gewoon even opnemen. Kijken of dat tenminste dan wel nog gaat. List normaal. Knop. Daar was de biep. En als het goed is, heeft hij dit nu opgenomen. Ik tik dubbel om de opname te stoppen. Attentie. Saved successfully. Saved successfully. titles. and notes. Text. Ik ga even kijken of er die staan. Delete normaal. Rename normaal. 2.62 megabyte. Je ziet dat er een, een aardig wat is bijgekomen. Dat komt omdat ik in weven opneem. General. Vier files. Vier files. E-mail normaal. Knop. 3.0.07 3.0.0.0.7.21 juni 2013. Nou eens even kijken als ik hier op dubbel tik. List normaal. Knop. En als het goed is heeft hij dit nu opgenomen. Ik tik dubbel om de opname te stoppen. Oké, okay, ik heb wel een nieuw schermpje nu. Playback. Playback. General. Nieuws Sound 3. Textveld. Cleartext. Knop. De naam. Cleartext. Ik kan dus een andere naam aan het uh, bestand geven. 0.07. 626.7 kilobyte. Zoveel heeft dat? 21-6-2013. Play-normaal. Knop. 5-normaal. Knop. Backup-normaal. Knop. 0, 7. Ja, en vervolgens krijg ik hier dus weer een aantal knoppen die uh, of soms wel werken en uh, ook uh, soms niet. En ja, nou ja goed, het is misschien een beetje onzin dat ik hier zoveel aandacht aan besteed heb. Dat mag je gerust tegen me zeggen, maar ik wil dat toch even doen. Juist omdat er ergens uh, op internet ook dingen rondzvierven van deze app is toegankelijk. Wat mij betreft is hij dat niet. Je kan er, ik kan er dus wel mee opnemen. En na een uur te spelen ben ik eigenlijk niet veel verder gekomen. En daar had ik zoiets van, laat maar zitten. Ik gebruik gewoon voor mijn opnames nog steeds List Recorder. Want het is en blijft volgens mij gewoon tot op heden de beste app om dingetjes mee op te nemen. Oké, okay, dat was Recordium. Ik gooi de microfoon los. Uh, het zal wel zekerig overkomen, maar ik wil het toch even kwijt. Voor het geval uh, je iets zou willen opnemen en je komt uh, met je tijd niet uit... De 650 megabyte CDs zijn 74 minuten. En de 700 MB cd's, en dat zijn eigenlijk, ja... Eigenlijk andere kun je niet zo heel veel meer kopen. Ze zijn nog wel hoor, de 650. Dat is oude. Nou, en de 700 MB, dat is 80 minuten. Je hebt ook van 800 en 900 MB, maar die zijn niet aan te bevelen. Want dan krijg je toch wat meer... Uh, uh, ...problemen met, uh, met het afspelen. Uh, althans, ze zijn wat minder compatible met andere CD-apparaten. Dus de kans dat het een keer fout gaat in andere spelers... Dat, uh, dat die, ...die kans is groter. Dus 650 MB is 74 minuten... ...en 700 MB is 80 minuten uitgaande van uh, het CDA-formaat. Dat is dus gewoon het waveformaat dat je dan... Uh, Opneemt en dan komt het in je CD, op je cd als CDA-formaat te staan. Dankjewel Herman. Ik ben het niet met je eens. Maar hier strijden wij nog wel eens over offline, zullen we maar zeggen. Um, Oké, okay, maar goed, we nemen het gewoon even van je aan. Um, verder nog iemand die iets te vertellen heeft over Recordium. Oké, okay, nou, dat was Recordium. Ik ga hem er dus maar weer afgooien. Ik ben even vergeten hoeveel die kost. Ik weet niet, Nens, uh, heb jij daar toevallig even naar gekeken? Ja, op dit moment is het nog steeds gratis. Nou, wat mij betreft is die dat zelfs dus niet echt waard. Oké, okay, ik zie dat het alweer vijf of vier is. Wat rent de tijd vanmiddag. Um, ja, dan zitten we alweer bij het volgende onderdeel. En dat zijn de vragen die tijdens dit uurtje chatten zijn opgekomen. Ik zou zeggen, brandlos. Ik heb nog wel een leuke app gevonden, misschien een keer voor te bespreken. Mag ik? Nou ja, ik zei brandlos en je had een microfoon, dus dan mag je. Ja oké, okay. ik, ik, ik heb ooit met vorm gelezen, mensen die wilden graag voicemail weten van tevoren wie het was. En eventueel een contact kunnen blokkeren. Ik heb in een podcast gehoord, de app YouMail, dus uh, Y-O-U en dan Mail. En daar kun je allemaal leuke dingen mee doen met je voicemail, vooral als je een uh, uh, uh, Gmail gebruikt. Dan kun je de voicemail doorsturen en je kunt uh, voicemail de voicemail blokkeren. Je kunt dan horen wie er belt, wie er gaat bellen en die kun je dan blokkeren. Dat kan ik ook niet meer na maar het leek me een hele leuke app voor, voor de liefhebbers. Oké, okay, kun je aangeven waar je die podcast hebt gehoord en hoe het zit met de toegankelijkheid? Nou, dat was prima, want het was bij Apple -fits. Oké, okay, nou, AppleVis. Uh, die kennen we denk ik zo'n beetje allemaal wel. Dus dat kunnen we allemaal wel vinden. Dankjewel, Alwin. Nog meer? Nou, dan. Uh, ja. Dan ben ik zo vrij de microfoon even te nemen. Uh, ik heb op uh, AppleVis twee uh, muziek. Of althans voor de praktiserende muzikanten. Uh, heb ik. Uh, Twee appjes gevonden, nou ben ik die ene kwijt, maar die vond ik niet zo geweldig, of althans niet geweldig, voor even leuk om te spelen, maar dat was meer een soort, uh, ja dan kon je inzingen en dan kreeg je vier stemmen en nou allemaal heel erg leuk, maar ja gewoon niet, niet toegankelijk, gewoon, dan moet je je voice over uitzetten, maar de andere die vond ik wat leuker, die heet Voice Band, Voiceband is een, uh, een appje, ja, het enige wat ik er jammer aan vind is dat je er geen microfoon in kunt pluggen. Althans, dat werkt niet. Je moet gewoon uh, in, in, je, in je apparaat zingen of, of spelen. Uh, je maakt dus gebruik van de microfoon van uh, je iPhone of iPad. Dat zal het ook wel nog werken, lijkt mij. En uh, het grappige ervan is dat je, nou, je hebt een metronom tot je beschikking. En, uh, nou, ik denk, ik ga eens wat proberen. Dus ik heb... Uh, nou, dan kom je naar een record. Ik, ik, tracks heb ik niet gezien. Zo snel, maar het goed. Ik heb wat ingezongen. Ik denk, nou, wat gaat er nu gebeuren als ik nu weer een record doe? Jawel, jawel. Dan draait hij track 1 af en track 2 neemt hij op. Dus met andere woorden, je kunt een, een, een multi-opname maken. Dus als je denkt dat je aardig kunt zingen, of, of wat ook. Je kunt in elk geval iets, iets doen. Of dat je iemand iets in laat spelen. Of, of, nou, dat is, dat is. Ik vond het een aardig ding. Ik bedoel, spelletjes zijn ook leuk. Maar. Dit, ik heb me daar een hele avond kostelijk mee vermaakt. Met dat ding. Uh, de prijs is 1,79 euro. En dat andere ding. Dat dus met die, met die, met die stemmen. Dat die. Ja God, hoe heet het ding? Nou, moet ik even. Voice. Color of zoiets. Nou, ik weet niet meer zoiets. Zoiets. Die. Um, ja, daar zat vrij veel ruis op. Dus uh, daar kon je ook stijlen kiezen. En je kon ook kiezen of je in majeur of in uh, mineur zong. En of je in jazz of, of, of pop of classic of weet ik veel. Nou, allemaal heel aardig. Voor een half uur is het ontzettend leuk. Maar dan heb je het ook wel gehad. Met de effecten die erop zat. Tremolo, echo, weet ik het allemaal. Nou, dat zit in die uh, voice band. Er zit in elk geval ook een... Uh, een... Uh, een, een, een, een reverb een galmje en er uh, zat ook een knop om de zaak op zijn plaats te zetten, links, rechts dus als je een track hebt opgenomen kun je dus bepalen van waar wil ik hem hebben nou, ik kan hem even wat links neerzetten en als ik nou weer ga opnemen dan wil ik die wat meer naar rechts zetten kortom, je kunt er hartstikke leuk mee spelen ja, dat hebben we slobben weer hoor. Wat zeg ik nou vanmiddag? Die ga ik de volgende keer doen. Gaat die het gras weer voor mijn voeten wegmaaien? Ja, nee, ik snap jouw enthousiasme. Want ik heb even uh, vanmiddag, uh, omdat ik toch stranden met die recordium, even op YouTube dat filmpje bekeken. Alleen, ik baalde wel weer, want bij mij lijkt die ontoegankelijk. Um, knoppen doen het niet, uh, instrument kiezen doen het niet en zo. Maar... Um, ik ga dus zeker even naar die podcast bij Applefish kijken. Want het is inderdaad wat ik op dat YouTube filmpje gezien heb uh, van Voice Band. Het is echt heel erg leuk. Die meneer zingt iets in, er wordt een instrument aangekoppeld. Je hoort op hetzelfde moment dat instrument spelen terwijl die meneer zit te zingen. Je kunt op hele slimme wijze kun je drums toevoegen. Het is, uh, je kunt een one man one band maken met je stem. En dan toch allerlei instrumenten bespelen. Dus ik moet nog even zien uit te zoeken waarom die het bij mij niet doet. Misschien is dat hetzelfde probleem dat ik, uh, wat ik nu ook heb met de DC-speler. De, de uh, Misschien is er wel iets met mijn iPhone, ik weet het niet. Maar ik begrijp helemaal jouw enthousiasme helemaal. Want het is echt uh, een leuke app. Ja, uh, even kijken. Ik zou even moeten kijken hoe die andere weet. Want ben jij niet in inderdaad met die andere? Want daar zit inderdaad een aantal knoppen die, uh, die, die niet toegankelijk zijn. Maar wat ik, uh, wat ik ermee heb gespeeld, uh, is dat wel toegankelijk. Ja, wat de instrumenten betreft, ja kijk, het grappige van die uh, app is, of het, het grappige, het eigenlijk wel een beetje, uh, tricky van die, van die app is dat als jij instrumenten wil hebben, dan word je toch wel geacht om daar iets mee, uh, iets te downloaden. Er wordt wel geacht of je dan iets wil kopen. En met die andere app weet ik wel, dan kon je moet je dus je dus inzingen of uh, met je stem iets doen. Dan kon je een bekken activeren of, of een of een, of een drum. Ik heb ook nog een basgitaar geprobeerd op die manier te doen. En dan, ja, je doet maar wat. En dan uh, ging dan een basgitaar Maar Je moet de meest, meest fantastische capriolen uithalen met je stem, net zoals met een vocoder. Om uh, dat instrument goed te krijgen. Dus of dat nou de bedoeling is, maar als je dus echt iets zou willen inspelen, het zijn nou ik wil vier uh, fluitpartijen inspelen of ik wil eens een, een clarinet, uh, kwartetje doen of een, uh, dan is VoiceBand daar wel geschikt voor. Lit. Ik heb hem nu gestart en zodra ik nu iets zeg, hoor je een gitaar. Da, da, da, da. Je hoort dus keurig dat hij mijn stem volgt. Um, voor zover ik kan zingen dan. Ik zal hem even iets harder zetten als dat kan. ha, ha. ha. Je hoort ook dat hij keurig de stemt. Ik gooi hem de er gauw eruit. Um, maar ik merkte ook dat bijvoorbeeld in de instellingen kon ik uh, de metronoom. Dus de, het uh, geopend. De snelheid, een metronoom. Nou, iedereen weet wel wat een metronoom is. En bij opnemen, zeker als het om muziek gaat, heb je altijd een metronoom nodig. Ik kon ook de metronoomsnelheid en zo niet, uh, uh, niet veranderen. Dus ik ga zeker even op Apple Vis kijken naar die podcast. Want er zal ongetwijfeld, als hij daar staat, moet hij gewoon toegankelijk zijn. Ja, leuke app. Oké, okay, uh, nog iemand iets, want dan gaan we zo uh, heel zachtjes over naar de valreep, want uh, er is hier iemand jarig, dus ik ga proberen uh, niet al te lang nog bezig te zijn. Dus wat mij betreft gaan we nu ook meteen even door naar de valreep. Heeft er nog iemand iets voor de valreep? Ik heb alleen echt nog even één vraagje. Ik ben op zoek naar een programma uh, waar, voor de iPhone 4S. Waarmee je dus producten. Als je bijvoorbeeld nou, een fles cola. of iets anders bijvoorbeeld. dan Albert Heimpot. Uh, nou ja, zou ik zeggen. tuinboon of zoiets. Als je het ervoor houdt. dat hij voorleest. Uh, wat dat uh, precies is. Dat zou, ja, zou heel erg fijn uh, zijn. Twee, deze dezelfde soort producten. Twee, dezelfde soort producten. Ja, ja dat je net aan de smaak ja. of net een ander ja. merk. dat je weet ja. wat het ja. is. En misschien zou het ook wel Ja, zonder dat je dat te zien hoeft te vragen. Ja, er zijn een aantal apps die dat zeggen te kunnen doen. Um, ik hoor nog wel eens goede resultaten van mensen die goggles gebruiken. Ik heb dat zelf, gebruik ik dat ook. En als ik dan twee dezelfde blikken heb en ik uh, hou de camera erbij... en ik heb uh, je goggles gestart, dan gaat hij op een gegeven moment wel iets roepen. En uh, dat is redelijk goed te doen. Het kost wel even wat tijd, maar... Het werkt bij mij redelijk, zullen we dat zo maar zeggen. Tap C gaat ook goed. En van Google heb ik wel ontdekt dat je dan even moet klikken op wat hij zegt. En dan gaat hij naar internet, als je dat wil. En dan geeft wat meer informatie. En dan hoor je wel vaak de smaak van de bruine bonen in wat voor tomatensaus. Dus trouwens helemaal niet. Maar Tap Tap C gaat soms wel makkelijker. Al snap ik die piepjes dan weer niet. Ja, uh, hoe schrijf je eigenlijk dat uh, dat andere programma waar jij het over had, ja dat heb ik wel nou toch wel eens heel positief uh, ervaren. Moet het uh, heel hartelijk bedankt namens, uh, ook vanwege Monique, maar dat is in ieder geval ook dus... Uh, Oké, okay, ik zal wel even die kiezen. hopelijk lukt het. Ja, we hebben deze wel eerder besproken in een van de andere uh, podcasts, dus die zou je kunnen opzoeken via blinkmagazine.nl en daar even... Uh, uh, het in te voeren een van, het, welke Tom noemt eerst goggles, dat is G-O-G-G-E nee, sorry, G-O-G-G-L-E-S Oké, okay, Phil ik hoop dat je daar uh, even mee uit de voeten kan en we horen het wel Goed mensen, heeft iemand nog iets voor de valreep? Uh, nou ik wil je even, even, heel hartelijk bedanken uh, allemaal, heel reuze bedankt, tot ziens Oké, okay, dankjewel Phil um... Ja, de, ik had zelf nog, bedacht ik me nog even dat er inmiddels al wat meer informatie loskomt uh, over versie 7 van iOS. In ieder geval dat um, het automatische updaten van apps, dat dat kan worden uitgezet gelukkig. Er schijnen wat, uh, niet echt veel, maar wat meer voice-over functies te zijn. Bijvoorbeeld de klik en uh, piep en uh, geluidjes van de voice-over die je eigenlijk zoals... Weer Hier, dit soort tikjes en ponkjes en zo. Die kun je nu uitzetten. Dat kan ook heel handig zijn. En verder hoorde ik wel in de podcast iets roepen over een braaier tabel. Maar ik weet niet in hoeverre dat uh, interessant gaat worden voor ons. Dus ja... Um nog even wachten en dan kunnen we ermee gaan spelen. Dat was in ieder geval nog even iets over IO7. Oké okay, mensen eenmaal, andermaal. Nog iemand iets voor de valreep. Um, nou dan wil ik jullie weer bedanken voor het feit dat iedereen weer uh, aanwezig was vanmiddag en uh, jullie ook bedanken voor al jullie bijdragen en dan hopen we dat we er volgende week weer zijn. Ik zou zeggen iedereen een goed weekend en bedankt voor jullie aandacht en tot volgende week.